Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Een Hongaarse wet die verbiedt dat homo's in reclames voorkomen, vindt Rutte onacceptabel. Hongarije wil geen boeken, films of reclames met homo's of transseksuelen. Het land zegt daarmee jongeren te willen beschermen. Maar de missionair premier Rutte vindt het tegen alle EU-waarden ingaan. Ik vind het onacceptabel. Dus daar zal donderdag, in ieder geval door mij en ik vermoed dat er heel veel collega's over gesproken worden. Dan vergaderen politici uit de Europese Unie. Zondag speelt Oranje op het EK in Hongarije, maar dat is volgens Rutte niet het moment om een statement te maken. Hou nou alsjeblieft sport hiervan los, anders maakt het onmogelijk voor onze atleten om hun werk te doen. moet je er echt van loskoppelen. Dit laat je aan de politici over, dit moet ik doen, niet, uh, niet voor onze atleten. Er moet meer geld naar het leger en er moet ook meer personeel aangenomen worden. Want nu is het er onveilig, zegt een commissie. Die deed het onderzoek naar twee dodelijke ongelukken bij het leger in 2016. De situatie is sindsdien wel wat verbeterd, zegt de commissie, maar nog niet genoeg. Op een zeilboot voor de kust van Zeeland zijn 21 Albanese gevonden. Twee van hen zijn opgepakt. De Marichouché denkt dat het mensensmokkelaars zijn die probeerden de rest Europa binnen te krijgen. Blijf maar de goede kant op gaan met het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis. Het zijn er nu 491. Ter vergelijking, twee maanden geleden waren het er 2000 meer. Het aantal coronapatiënten in de IC daalde vandaag tot onder de 200. Het zijn er nu 197. Er liggen de drankjes al koud en loop je de hele dag al rond in je oranje outfit. Over een uurtje wordt er afgetrapt in de laatste poolpot tegen Noord-Macedonië. Ze zijn al uitgeschakeld, oranje is al door... Ook al gaat het nergens meer om. Deze fans, die hebben er zin in. Het is alleen maar hopen dat we, na, zeg maar dat we zodra we in de knock-out fase komen, dat dat goed gaat komen. Maar ja, vanavond moet het wel lukken. Ik denk 2-0 van Nederland. Hoop ik in ieder geval. <laughs> Zondag speelt Oranje weer voor het Echi in de achtste finales. De tegenstander is nog onbekend. Heb ik het weer voor je? We hebben de ergste regen gehad. In het zuiden is misschien zelfs nog even de zon te zien. Morgen een mix van zon en wolken, maar wel nog fris voor de tijd van het jaar. 16 tot 19 graad. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Het is Helene de Geest van de AWB. Er staat een kleine 20 kilometer file in de regio, dus dat valt reuze mee. Maar je hebt wel veel vertraging op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch... tussen Breukelen en de afrit Utrecht Centrum. Het oponthoud is daar 20 minuten door wegwerkzaamheden op de parallelbaan. Verder is er een probleem bij de afsluitdijk... want bij de stevinsluizen zijn technische problemen. Daardoor is de weg in beide richtingen dicht... en moet je dus omrijden voorlopig via Flevoland.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 Terug, het derde uur alweer van Zandvoort op zaterdag. Deze zaterdagmiddag, ja, sorry, die hebben we natuurlijk niet gezien. Maar we hebben het gelukkig wel droog op dit moment. Je hoort aan het begin van het derde uur Aura in Like I Like It uit de jaren 80. En dat in de speciale 12-inch uitvoering. Het derde uur, nou, daarin altijd leuke dingen, het jan want wat gaan we zoal doen?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 van de kwalificatie. De laatste, iedereen is te rijden alsof ze allemaal geen benzine meer Maar de bedoeling is natuurlijk om zo nog even één hele snelle ronde uit te persen. Voorlopig stappen op één. Goed, daarover straks meer door onze collega Willem van Densen. Half vijf hebben we natuurlijk het dier van de week. En die luistert naar de naam Rex. We hebben ook Zandvoort op zaterdag live. Een live registratie van een zanger, dan wel zangeres of een groep.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 I know you. Uh, a cool, calm, I was never that good. I was a.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 Verstappen en Hamilton op plaats 3. En op vierde plaats vinden we terug Verstappen zijn teamgenoot Perez. Ja, nou heeft Hamilton dus de kwalificatie verloren van Max Verstappen. En Mercedes het verloren eigenlijk van Red Bull, om het zo maar even te zeggen. Nou schakelde ze in de afloop van deze kwalificatie ook eventjes over... naar de pitboxen van Red Bull en van Mercedes. En dat zag ik bij Mercedes. Allemaal blije mensen.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 in het verleden misschien dat Mercedes daar dominant geweest is, hè? met uh, name Hamilton. Maar God, uh, ook Honda heeft niet stilgezeten met de motoren. En, yeah, het, ja, ze het, het, hebben nieuwe well, motoren erin. Het ze he? is allemaal dichter op elkaar gekomen. Dus, uh, maar goed, uh, morgen is de race en hey, we gaan zien uh, waar het stappen brengt en waar het Hamilton brengt. Ik uh, geef Hamilton nog steeds een kans uh, morgen.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 De tweede plaats te veroveren achter Max uh, tot Max uit maar daarmee wist hij wel helemaal toen uit de buurt uh, van uh, Verstappen te houden. Dus uh, ja. als hij morgen met de start wat plaatsen kan winnen, kan datzelfde spel uh, zich weer gaan uh, voordoen. Goed, uh, morgen drie uur begint de race. Drie uur, ja, drie uur is het zover. Goed, de race op het prachtige circuit van Paul Ricard. Dat meen je niet. <laughs> dat weet ik wel. vind ik heel goed. gauw iets mooi, hè? Nee, ja. <laughs> Met de rode en de, en de blauwe streep aan ja. de zijkant. De ja, Zo beget, prachtig is dat. Ik zal begrijpen. En dat voor, uh, rood, dat, uh, dan, dan, dan, dan hou je helemaal geen band meer over, heb ik begrepen, Willem. En uh, met blauw dan heb je nog één gezinskans dat je nog een klein beetje band overhoudt. Ja, uh, overhoud. met het rood hebben we gezien, met de verschillende spins gisteren en ook vandaag. Dat de band uh, is geen band meer,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 Tja, sie war jung, so rein und weiß Und jede Nacht hat ihren Preis to the sweet, you to the heat, ich verstehe, sie ist heiß sie Sagt Baby you Not, know, I miss my fucking Friends, mein Jack und Joe en Jill Mein Fuckverständnis, ja das reicht zur Mot, ich überreis, was hier es Ik Ich überleg bei mir ihr Nosen spricht dafür Währett des nicht noch Rauch. Die Special Blazes sind hier wohl bekannt Ich mein sie fährt ja Uber auch Dort Singles Yeah, I'm hey, Kommissar dance and skip Did you ever rap that then Jack? Is a yeah. rap to the beat. Wir yeah. treffen Chill yeah. und Joe yeah. und dessen Bruder Hip und auf den Rest der coolen Gang. Sie rappen hey, sie rappen hier, hey, dort zwischen Gras und Dieser. Herr Kommissar, auch wenn Sie ander Meinung sind, den Schnee, auf dem wir alle damals fahren, kennt jedes Kind jetzt das Kinderrecht. Oh, oh. oh. Schau, schau, Herr Kommissar, geht um oh, oh.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 Dier van de Week Rex draaiden we de commissar van uh, Falco. Uh, gevolgd door Michael Jackson en een van zijn uh, grotere hits. Dat was uh, Rock With You. Het is uh, ja, bijna tien minuten over half vijf. Dat betekent tijd voor, uh, voor SOS Live. Ja, en, ja, je euh, zei al, hè? Een beetje, we zijn een beetje aan het einde van, uh, van de SOS-lijven, geloof ja, ik. Ja. Nou ja, eigenlijk wel, want straks als, als, als alles weer mag, hè, en dat, zo, dat ziet er wel naar uit. Ik bedoel, wel natuurlijk met een mondkapje, anderhalve meter, handen wassen... en soms een negatieve, ne negatieve uh, test. En dan hoef je geen uh, anderhalve meter dus, te houden. Dan mogen alle, de, de, de, alle evenementen mogen dan weer, hè? Dus, oh, ik kan me er nog niets bij voorstellen, weet je dat? Uh, nee, nee, het wordt wel erg druk, denk ik dan. Nee, daar moet, eerst, eerst, moet je echt weer even aan wennen, denk ik. Dat uh, alles uh, weer mag. Maar goed, dan, dat zou dan eventueel een einde kunnen betekenen... van uh, Zandvoort op zaterdag en Zandvoort op zondag live. Met publiek, want dan wordt het weer normaal. Uh, anderhalf jaar lang hebben we dus dat niet gehad. En uh, we hebben dus een speciale ZOS live uh, uh, uh, playlist aangemaakt. In, uh, in, wat was het, je... Spotify. Spotify, en die is openbaar.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 Waardoor je een heel ander andere, Ik hoor nog uh, geluid, uh, geluid trouwens uh, op uh, ergens uh, vandaan. Hoor oh, ja, geluid? Ja. Uh, oh, dat kan, Hongarije, Frankrijk. <laughs> daar, daar zal is, dat is, daar, zijn daar, waarschijnlijk. Daar, daar is het 1-1. Ja. Uh, goed, uh, wij gaan uh, luisteren naar uh, uh, een Duitse zangeres. Nena met 99 Luftballons. En hast du etwas ich, singe ich ein lied für dich?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 je komt vaak hetzelfde tegen. Maar dit was op een gegeven moment. Nou, die stond automatisch in die lijst. Ik denk ik probeer hem even. Nou, geweldig. Ja, opzwepend. En compleet anders dan de single-versie, om het zomaar eens te zeggen. Ja, het is een beetje Rocky, hè? Meer Rocky. Meer Rocky. Maar goed, hij kan. Vanavond staat hij op de lijst. Ja, Spotify, ZOZ Spatie Live. ZOZ van C-ONEZEDE.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 Als ik jou zie, we gingen even naar de Costa del Sol. Met inderdaad de single van Wesley Broncos Tot aan vijf uur Zandvoort op zaterdag. En daarna ja, is hij er weer, als het goed is. Fred hij hey met Entertainment for You.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 The man who can cut them and then rap into. So if you're ready to perform forward, you can scream with me. No me. It doesn't matter 'cause so we're family. Oh. Celebration! It's a celebration. Yeah. You can take a look, you will find a name in the history book. Michael G and Sweat in 1986, and the cutthroat person and DJ Fix. Let's rule the world with our fresh, cool rhymes like a family in our fresh, good time. The Prince of Rap calling Michael G, we no friends, yo, we are family. We saw people who were dancing on a new piece but we are family. I'm oh, so sweet, I told them yeah, that's it. Can you do it again? Scream family. family. Well, thank you. Friends. We're back again with the event, a new world family, and in the mix, the sign of the festival of history. We made it new to celebrate our new family. Celebrate the It's a celebration. Dat waren MC Micah G en uh, DJ Sven en uh, We Are Family, de Celebration uh, Rap. Ja, hij is uh, inmiddels uh, gearriveerd. Fred, goeiemiddag, hallo. Fijn dat je er bent in ja, de studio. Ik, ik zit even te kijken. Ja, ik, wat ben je ik, allemaal aan het doen? Ik, ik, ik ja, gaat ja. het lukken of niet? Ja, ja, ja. ja. ja oké, okay, ja, helemaal goed. Ik, ik, ik moet eventjes alles erbij pakken. Hoor. Ja, pak alles. Ja, want ik wil wel, uh, wel weten, vogel, wat je natuurlijk. gaat doen natuurlijk. Ja, we krijgen sowieso uh, uh, visite... Nee, de van, Coeur, oh, nee. Uh. <laughs> nee, van Lennie Koer, Fischien. Uh, nee, van Nederlands Heesbeen en uh, Damien van ons over de nieuwe single... Uh, nu zijn we alle twee artiesten. Uh, we gaan nog eventjes bellen met uh, Johnny Romijn en Soraya. En zij hebben het over de nieuwe single uh, De waarheid van het leven...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 Artiesten.nl Geweldig, helemaal goed. Oké. Okay. Aan elkaar natuurlijk. He. Nou, heel veel plezier met uh, Freds. En wij uh, zijn er uh, volgende week weer. Ja, gaan morgen even naar Frankrijk. Toe Frans. Ja, <laughs> naar het mooiste circuit van Frankrijk. Nou, geweldig met al die streepjes uh, aan de oh. zijkant. Ja, en Marco. Uh, rood, rood en <laughs> blauw. Nou goed. Morgen een mooie race. In ieder geval Max Verstappen op, op positie. Uh, dus uh, dat uh, belooft nog wat. En uh, Hamilton uh, erachteraan. En daar weer achteraan uh, Bottas.